Gaat u stemmen bij de Europese verkiezingen? Mm, nee, grapje hoor. Nee, u gaat niet stemmen. Ja, wat houdt het in, hè? Niet waar. U kunt op een Nederlandse uh, politicus stemmen die dan in Straatsburg en Brussel af en toe gaat vergaderen, moties indient. Tja. Nou ja, die heb ik er ook eens over gehad. Je zou het eens een uh, referendum kunnen houden van uh, iets met honderd vragen erin. Op papier en wat je dan ook op internet kan invullen of papier opsturen. Of inleveren. Want uh, we willen natuurlijk wel. Dat Europa iets goeds uh, betekent. Oftewel. Uh, Uh, utopie kunnen wij nastreven als Europa? Ja, u bent misschien geneigd om te denken dat Europa een soort eiland is van... Uh Waar dingen goed geregeld worden en uh, ja, uh, toch niet al te veel mensen lastig gevallen worden door uh, religies of overheden of uh, legereenheden. En dat het daar buiten, buiten Europa toch uh, meestal niet pluis is. En uh, ja, dat er uh, toch niks aan te doen is. En die, uh, Blijkbaar uh, willen ze graag uh, gedonder. Dus mijn utopie lijkt mij. Want uh, dat is natuurlijk niet zo. Het zijn gewoon dezelfde mensen die uh, doen wat wij... Uh, tot 60 jaar geleden, nee hier in West-Europa. Mijn utopie is uh, voorlopig om Kroatië en Turkije te laten inburgeren in Europa. En ja, dat klinkt dan weer paternalistisch waarschijnlijk. Kroatië bijvoorbeeld. <tus> Vroeger deelstaat. Met de naam van uh, Republiek Joegoslavië. Nou, ik zal even in de tijd uh, teruggaan. Uh, in 1991. Uh, verklaarde Kroatië zich uh, onafhankelijk van uh, Joegoslavië. En euh, binnen de deelstaatgrenzen van dit, euh, deze eenheid had je een gebied, de naam de, ook wel genoemd de Kroatische Krajina, het Kroatische grensgebied. vroeger vroegere grensgebied met het Turkse Rijk, Bosnië namelijk. En daar woonden uh, voor het grootste deel uh, Serviërs. En daar probeerde uh, We zaten weer Kroatische politieagenten die uh, uh, politiebureaus in Krajina over te nemen. Nou, dat lukte niet. Ze werden weer uitgegooid en... Uh, ja, dat blijft voor een hele tijd zo, dat elkaar wat over en weer heen en weer te schieten. En in 1995 was het Kroatische leger door de Amerikanen genoeg opgebouwd en uh, gingen ze dat veroveren, of uh, zoals je in de NRC stond: heroveren. Een term dus. Ja, die NRC gaat er dan ook vanuit dat. Het, uh, een. ja, logische, rechtvaardige. Uh, nuttige, misschien zelfs wel stap is van. Uh, de Kroatische. overheid. Dus wat gebeurde? Uh, die Serviërs die vertrokken zo ongeveer allemaal. En nu is het een uh, woest, een uh, leeg gebied met hier en daar uh, mijnenvelden die nog steeds niet ja. opgeruimd zijn, volgens mij. Die Kroaten willen er helemaal niet wonen. Begrijpelijk natuurlijk. En Serviërs, die komen niet terug... En dat staat dus ook niet in mijn krant. Gewoon een verslagje van hoe het er raar uitziet. Dus ja, ik zal even een klaagbrief sturen naar de uh, en kijken wanneer ik kan opzetten. Dat kost nog een hoop geld ook. Dus uh, wat Kroatië zou moeten doen: zeggen tegen die Serviërs die er woonden: sorry, uh, kom terug en uh, neem het over. En uh, als jullie ons hier niet willen hebben, dan uh, vertrekken we wel. Ja, die, die Serviërs in, uh, in die Kroatische Krajina, die hebben ook nog weer wat moordpartijen geloof ik, in de aangrenzende Kroatische stadjes en dorpen gehouden. Maar ja, goed, het is over en weer en weer. Dus uh, die heilige grenzen, die moeten wat minder heilig worden. Ja, je kan het je niet voorstellen, die Bosniërs, die uh, ook wel genoemd Bosniakken... kan je zeggen, die hadden er dus 200.000 uh, 150.000 dooien voor over om de illusie van het land Bosnië in stand te houden dus ja, het is een hardnekkige kwaal Waar dus de Turken ook last van hebben, van uh, die uh, hoek Zuidoost-Turkije, zoals het in de krant staat. Bezet bezetgebied, kan je zeggen, moet je zeggen. Dat wil de Turken absoluut niet kwijt. Kwijt heet het ook, het, het, uh, Terwijl geen enkele Turk, behalve wat corrupte leegleiders worden er armer van. Dus wat wij in plaats van uh, Europese verkiezingen een een mannetje, vrouwtje kiezen, of mogelijk een programma wat ze hebben, Met, uh, ja of nee, dan één uh, uh, persoon. In plaats daarvan moet er dus een referendum gehouden worden. We moeten proberen of die... Illusie, die neurose... Dat landjepik, uh, landhonger... De kaartfetisch... Het grote rijk denken... Uh, ...kunnen doorbreken, want daar hebben wij dus geen last van. Uh, maak even voor ontstellen. Dus hier is het gewoon een kwestie van wat zijn handige bestuurseenheden. Zoals, uh, ja, het handige was waarschijnlijk dat Slowakije en Tsjechië... ...splitten uh, uit elkaar gingen... Ja, dat is dus ook niet helemaal goed gegaan. Het uh, zou dus geweest moeten zijn dat, uh, uh, dat je een referendum houdt bij welke staat je wil horen. Welke provincie, welke gemeente. En dat je dan de grens langs meerderheden trekt in dat referendum. Ja, het kan zijn dat uh, de meerderheid van de Slowaken bij uh, Tsjechië had gewild. Uh, ja. Nou, dan kunnen we daar nog over praten, lijkt mij. De, hadden de Tsjechen er nog over kunnen praten? Uh, zou zeggen. Ja, die Serviërs die dus oorspronkelijk in Kroatië woonden. hadden zich dus liever bij Servië aangesloten, zoals ook de Serviërs in uh, Bosnië en Serviërs in uh, het noorden van Kosovo, die daar dus in de meerderheid zijn. En dan kun je nog wat uh, uitruilen van land en huizen, zonder dat je gelijk uh, stromen vluchtelingen krijgt, zoals in Sri Lanka. Ook recentelijk wordt het Tamil gebied door de Singalezen ingenomen. Dus als wij dat referendum houden in de Europese gemeenschap... Dan zal er niet al te veel veranderen. Misschien uh, wat gemeentegrenzen hier en daar. Handigere provincies misschien. Misschien wel Groningen iets meer uh, zeggenschap over uh, bodemschatten. Ja, we kunnen dus op dat uh, referendum ook aangeven op welk niveau we zaken geregeld willen hebben. Op Europees niveau, landelijk, provinciaal, et cetera. En of uh, drugs uh, geregeld moeten worden. En of uh, de belasting willen verschuiven naar fossiele brandstoffen. En of we uh, een Europese president willen. En een, een zetel in de Veiligheidsraad. Nou ja, dat dus kun je wel een zatje vragen bedenken, maar het gaat er dus vooral om, in dit geval. Dat die Kroaten, Turken en Kosovaren zien dat het eh, bijvoorbeeld de Hollanders niet uitmaakt als Groningen zich afsplitst en eh, zelfstandige eenheid wordt. Binnen de Europese gemeenschap dan nog wel waarschijnlijk. Ja goed, we hoeven het niet direct helemaal uit te voeren Maar in ieder geval een consultatie dan Kijken hoe de stemming is En dat is dus ook een voorwaarde voor nieuwe leden Dat kan zijn, de, ja, vooral die landen die dus vroeger onder uh, vreemde heerschappij hebben gezeten, die hebben er het meestal last van. Dus Letland bijvoorbeeld, dat was ik uh, twee jaar geleden. In uh, het zuidoosten van Letland, stadje Pils, Daugavpils, Pils. Uh, alle opschriften waren in het lets, maar je hoorde alleen Russisch op straat. Ik geloof uh, iets van veertig procent van uh, de letten is van Russische afkomst. Ze dus zijn er allemaal. Uh, ...of voor een groot deel in ieder geval heen gelokt... ...in... Uh, ...uit de Stalin-tijd... Uh, ...nou ja, dus de laatste... ...tussen 45... ...en... Uh, ...85... Nou ja, die wonen dus ook voor een groot deel in gebieden die in meerderheid Let's zijn, maar het Zuidoosten is dus voor het grootste deel Russisch. Ja, het kan zijn dat ze ook liever bij Letland willen blijven, wie zal het zeggen. Liever niet bij Rusland willen. Ik geloof het niet uh, trouwens. Tom denkt dat een zelfstandige staat Groningen niet mogelijk is, economisch. Dat is zeker wel mogelijk, lijkt mij. Ja, goed, u moet even wat afsplitsen van uh, de nationale administraties naar uh, de Groningse administratie. Eigenlijk dat die Groningers helemaal geen uh, inkomstenbelasting meer hoeven te betalen. Trouwens mogelijk dat uh, niemand dat uh, zou hoeven te doen. Ja, het gaat dus om de psychologie, het uh, landjepik, het territoriale dwangdenken. Het einde daarvan moeten we gaan formaliseren. Um. Bezegelen. En Turkije dan graag direct erbij. En Kroatië en Bosnië en uh, Servië en Albanië en uh, waarschijnlijk de West-Oekraïne. Ja. Ja, het is uh, hardnekkig. malige Spaanse Sahara overgenomen. Ja, ze hebben inderdaad wat winst aan de fosfaat die daar geplunderd wordt. Het is dus vooral de illusie van het grote land. Marokko wordt twee keer te groot ongeveer. Waardoor... Ze dat blijven bezetten en uh, allemaal dure verdedigingswerken oprichten... leger uh, ...legeren stand houden daar. Wat denk ik evenveel kost als uh, wat ze daar een uh, plundering weghalen. En in zo'n imperialistisch land heb je dus ook... Uh, Ja, totalitaire toestanden. Bijvoorbeeld in Marokko ook dat uh, Berbers uh, tweede ranks burgers zijn in feite. Algerije ook. Ja, eh. Als we die uh, Utopie uh, niet hebben als we Europa zijn om uh, Turkije en uh, Kroatië en West-Oekraïne erbij te halen, dan hebben we de, binnen de binnenlandse verdeeldheid. ...met de zogenaamde anti-Europa... ...slogans. En ook een... Uh ...ja, dat je... ...de buren bekijkt van... De Dezelfde, staan we aan dezelfde kant en dan is het een gemakkelijke vergissing of hoe zal ik het noemen Makkelijk, ja, simplificatie heet het ook wel, maar een gemakkelijke simplificatie. En, uh, iets wat het lijkt te verklaren, maar wat het niet is. Een drogere reden. Van uh, de Turkije er gewoon niet bij kan we niet ze kunnen samenwerken met Turkije omdat het islamitisch is. Maar dat is dus het uh, verband niet. Punt niet. Die islam in Turkije die blijft sterk. Dus ik noem dat sterk uh, uh, lastig voor mensen die er niks mee te maken willen hebben. Of iets anders uh, willen. Zolang... De koeren dus uh, vooral... Hun eigen zaken niet kunnen gaan regelen. En er zijn in Turkije nog wat kleinere minderheidjes. Armeniërs zijn ja, overal een minderheid. Er is een echte minderheid. Maar ik dacht niet dat er andere groepen binnen Turkije waren die. Uh, zich zouden willen losmaken. Behalve in het zuidoosten uh, van uh, uh, Zuidoosten. Ja, Holland was ook niet het westen van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. <coughs> en dan zitten er een hoop uh, Koerden in. Uh, de grote steden in Istanbul en Ismir en uh, hoe het verder verderheid. En in Europa natuurlijk. En ik denk dat die voor het grootste deel gewoon uh, terug willen naar waar ze vandaan komen. Dus dat moet uh, uiteraard ondersteund worden. Ja, misschien dat we Koerist dan er ook bij uh, kunnen trekken dan. <coughs> hoe meer ziel hoe meer vrouw, nietwaar? En Een Perzië, uh, nou ja, misschien wel, wat mogelijk is. Dus als het zou gebeuren, dan. Uh, ja goed Dan uh, krijg je ook een, uh, een beweging om dat ook te organiseren in uh, Afghanistan, Pakistan, India. Dat is wat je in Afghanistan zou krijgen. Trouwens ook in de landen van Oezbekistan en uh, Kazachstan. In Afghanistan zou je Patanistan. Uh, een Hazara, een stukje Oezbek. Oezbekistan waarschijnlijk. In ieder geval Patanistan, ja ik denk dat, uh, het zijn toch allemaal kleins, maar ze zouden toch liever, beter in ieder geval waarschijnlijk, uh, gewoon één land kunnen vormen. Het uh, zuidoosten, zuiden oosten van uh, Afghanistan en het noordwesten van Pakistan. Wat natuurlijk een illusie dat. Uh, ...dat er ooit een centrale regering in Afghanistan iets van elkaar zal krijgen. Ja, dan nou misschien dat China ook wel uh, tot reden komt. Dat mogen we wel hopen, want anders... Uh, ...dat het vroeger laat fout lopen... in een NRC een stuk ja. van Ian Buruma die toch eerder wel aardige stukken had maar... schrijft nu van uh... Uh, ja, de Tibetanen worden pas vrij als de Chinezen het ook zijn ja, zo werkt het dus niet volgens mij Die Chinezen worden pas vrij, oftewel de, uh, de partij daar. gaat zijn macht pas opgeven als. Uh, Tibet en waarschijnlijk ook Oeigoeristan vrijgelaten worden. zal dus die Chinezen. Weer eens een keer uh, op donderen. Nou, Afghanistan vond ik een prima land. Uh, Wanneer was ik daar? Uh, 30 jaar geleden. 31 jaar geleden. Nog net eh, voor de ellende begon. En het enige wat de centrale regering daar deed was eh, afspraken maken met eh, Russen en Amerikanen. Dat ze allebei eh, wegen en vliegvelden aanlegden. En natuurlijk wat eh, corruptie en. Eh, ja, het besturen van de hoofdstad. Nou ja. Dus... Uh